We gaan toch eerst even terug naar vorige zondag, waar heel wat woorden weer tot ons zijn gebracht. Zo hadden we het over die wa-ziekte, de wijsziekte. En Er is een zegsman die een briefje schrijft en hij zegt ziekte is tering bij runderen, dus aantasting van luchtwegen en longen, en vandaar dat hoesten, vermageren en andere symptomen van TBC. En daar tering besmettelijk is, zegt de man, moet de zieke koe zo snel mogelijk van stal. Jongere runderen zijn meer vatbaar dan oudere volwassen koeien, omdat hun lichaamsweerstand zwakker is. En die ziekte, die waaziekte, kwam of komt vooral voor in het voorjaar. De runderen blijven of bleven dag en nacht op de wei. Runderen slapen niet rechtstaand. Ze gaan liggen op de vochtige grond en voegen daarbij de koude nachten. En die zijn meestal oorzaak van de ziekte. Beschuttingsplaatsen waren er vroeger niet, en die waren trouwens ook niet verplicht, maar nu wel zegt onze zegsman. bedankt voor de informatie. We hadden het over een oor, een ader, oorn, een oorken. En zo'n oor is natuurlijk iets waardoor het bloed stroomt, maar het is ook een doorgang waaruit water opwelt. Vandaar dat we het hadden over. Een Winteroor. En wij hebben ook in Assen nog een Noorberg. De meeste mensen zullen hem nog wel weten liggen. Noorberg, eigenlijk is dat een Aarberg, een Aderberg. En Oorn in Melber. Het is een vochtige, dus een soort bochtige, niet vochtig, maar een bochtige streep in stenen. Is ook belangrijk. Nu, wij vroegen vorige zondag naar uitdrukking in verband met Oorn. En die zijn er wel. Misschien hebben jullie er ondertussen al gevonden. Een affaire krijgt bij ons, uh, een meestal algemeen in Vlaanderen, de betekenis van herrie. Daar hebben ze een affaire van gemokt. Ze hebben daar een affaire van gemaakt. Of dat is een hele affaire geweest. Een, hele, een gehele affaire geweest. Dus een aangelegenheid vandaar dat wij het hebben over een veilaffaire, een affaire, een, visa -affaire, een affaire. En dan ironisch ook een schoenaffaire. Nu... Een affaire betekent ook een historie, een liefdeshistorie, eid een affaire mee in. Inderdaad, komt dus uit de uh, affaire, zoals het woord zelf, uit het Frans, een affaire d'amour, dus een liefdesgeschiedenis, een liefdeshistorie. Nog een Frans woord dat bij ons is doorgedrongen, alliëren. De alliëren niet, die komen niet overeen, die kunnen met elkaar niet vinden. Vandaar dat er ook een afleiding van bestaat, een alliance, ook wel eens door oudere mensen als alliance. Euh, genoemd. Dan hebben niemand, heb niemand Alliance, of dan hebben niemand allianten, dus alliantie, dus contact, uit het Franse salier, of une alliance. Dan hadden we het over fysiek en psychisch hinderen, dat de oude Assena zeker nog kent als amperen. Die schoenen amperen mij, die schoenen amperen mij, dus ze knellen mij, amperteren mij, zouden wij zeggen. Dus lopen zitten niet makkelijk. Of ook figuurlijk, dat ampert me aanbidden. dat ampert mij een beetje. Nu dat uh, werkwoord heeft te maken met het grondwoord amper, dat zuur en frank betekent, maar in overdachtelijk betekenis ook onaangenaam. En dit, uh, deze onaangename betekenis zit duidelijk in ons werkwoord amper. Nu is er ook het bijwoord, daar is vorige zondag opgezind speelt het bijwoord amper, dat uh, Nederlandse betekenis heeft, namelijk nauwelijks ter nauwere nood. Uh, in Vlaanderen is vrij algemeen vroeger of was algemeen amperkes en ook bij ons is dat uh, genoteerd. Uh, ze komen amperkes toe, dus ze komen uh, ternauwernood, dus nauwelijks uh, toe. En dan hadden we het nog eens over een ander woord dat alweer met het Frans te maken heeft. We weten dat het Frans een belangrijke rol heeft gespeeld, ook uh, in de middeleeuwen al waar wij zeer veel uh, invloed hebben gehad uit uh, Noord-Frankrijk. Ik denk onder meer aan uh, Picardische invloed, dus uit uh, Picardie. En nu, uh, apaat is nog zo'n woord, komt uit uh, apart, maar bij ons hebben wij natuurlijk een uh, Vlaamse vorm daarvan, apart, met twee a's, dubbele a dus rt, en wij zeggen in figuurlijke zin, dat is niet veel apaat, dus dat betekent weinig, dat heeft weinig om het lijf ook gezegd van niemand, dat is ook niet veel apaat, dus die heeft weinig uh, voor te stellen of brengt weinig in. Er is vorige zondag ons gezegd, ja, die slapen apart, inderdaad, van mensen die dus eigenlijk in feite al van het bed gescheiden waren, zegden wij en zeggen wij nog, die zijn apart of die slapen apart. Wij hadden het uh, weken terug over uh, weg en uh, de manieren waarop wij weg vertalen, zal ik maar zeggen. Op zijn asses we nu dat uh, ribe de bie, is, was er één van. En een verkorting van dat ribe de bie is de bie. Vandaar dat wij nog, uh, nogal wat door oudere mensen horen vertellen. Is de bie, dan is de bie. In dezelfde betekenis dus als ribe de bie. En wij weten dat het ribe de bie vermoedelijk een verhaspeling zal zijn van het Franse abri d'abattu. Dus dat eigenlijk spoorlings-eilings betekent. Dan bracht uh, Martin van de Koensborg ons op een minder prettig uh, onderwerp, namelijk uh, het sterven en het overlijden. Maar dat behoort ook tot, uh, tot de, de dagdagelijkse taal van uh, de dialectgebruiker en dus uh, zit dat zeer zeker ook in, ons, uh, in onze woordenschat. En niet voor een klein stukje. Uh, van iemand die pas overleden is, zeggen wij, es nog werm. Of es nog niet kaat. Vandaar dat bij uitbeiding ook uh, bij ons is bekend. Hij was nog niet kaat of ze wel aan het ruzen maken. Ze heel snel, dus na iemands overlijden, al oneenig zijn. Nu, van een stervende die niet sterft voordat een voor hem of voor zijn familie een belangrijke gebeurtenis, bijvoorbeeld een geboorte in de familie, zich heeft voorgedaan, hoort men bij ons zeggen: hij heeft ernaar gewacht komt vaak voor, dat is een mooie uitdrukking eigenlijk nog, en van een stervende die uh, samen of bijna samen met een, met een kennis, een goede vriend, uh, uh, die ook doodziek is, dus doodgaat, zeggen wij, uh, ze hebben naar elkaar gewacht, of niet een ander meegepakt, of zoals ook bij ons genoteerd, ze zijn gelijk opgetrokken. Zie je, een prachtig beeld, ze zijn gelijk opgetrokken. En als twee leden van eenzelfde kennisekring of een familiekring komen te overlijden, dan volgt er wel eens een derde, jammer genoeg, en dan zegt men bij ons, geen tweeën zonder dra geen twee zonder drie. Zie, dat is wat... Uh, ...aan heeft gegeven tot het woord dat Martijn ons heeft opgegeven. Hij mag dus niet zeggen dat we niet naar hem luisteren. Nu, de stam van vrijbomen of Canada's was bij ons uh, bekend als wisaat. We begonnen er wisaat van maken. En dat hout werd dus gekliefd, zegt Assenaar, terwijl het nog nat was... ...en in bolen gekapt, te dus zijn, bolen gekliefd van ongeveer 70 à 90 centimeter. Nu, het wishout vinden wij in Vandalen als getypeerd, trouwens als gewestelijk... ...en hij zegt dat het is gekloofd brandhout van boomstammen. Bij ons bolen in bolen kappen een bol vinden wij ook niet terug in de algemene taal... ...het is waarschijnlijk een variant van bol, dat dan stam of schacht van boom betekent volgens het WNT. Nog even iets over dat klieven... Dat klieven, eh, in de algemene taal eh, is dat zwak, kliefde, gekliefd, maar de assenaar maakt daar eh, gewestelijk dus ook wel eens een sterk werkwoord van. Vandaar dat hij zegt kloven, eh, kloof en gekloven. Nu, er bestaat ook het werkwoord kloven, dat eigenlijk een, men noemt dat in de taalkunde, een causatief is. Hè, dus een doewerkwoord, kloven, doen, splijten, is dan ook eh, zwak, kloofde, gekloofd. Maar dat, eh, deze vorm gebruikt de assenaar niet. Okay. <laughs> Ja, Herman gaf ons nog een uh, werkwoord op vanien trekken. Nu, vanien is een zeer productief uh, elementje. Dat wil dus zeggen dat daarmee bij ons uh, vrij veel werkwoorden zijn gevormd. Uh, wij hebben zeer veel werkwoorden met van die beginnen met vanien. Nu, in Vlaanderen zijn die zeer bekend. Uh, in het noorden uh, minder of helemaal niet, want daar gebruikt men uit elkaar uh, of van elkaar. Nu, uh, vanien trekken is een werkwoord dat vaak wordt gebruikt, omdat het ook praktisch is. Bijvoorbeeld, hij uh, trok de gazet in stuur van ien, of hij trok ze van een, dus uit elkaar halen, als daarbij het element in stukken wordt gevoegd, dan is dat eigenlijk met de bedoeling van ze uh, stuk te trekken, hij trok in stukken van een, dan blijft er dus geen stuk heel van. Uh, een, een uitdrukking die, die uh, plastisch is, uh, en die te maken heeft met dat werkwoord van een trekken, is hij is zijn, zijn ziel niet van een getrokken. Of dan, hier is ziel niet van hier getrokken, hij heeft zijn zeel niet van hier getrokken gezegd, van iemand die dus uh, niet hard heeft gewerkt in zijn leven. Hm? Ja, en dan indoen, het werkwoord indoen, uh, dat kennen we nog als uh, dus opslaan, zijn voorraad uh, opslaan. Ik heb dat ingedaan, oele indoen, zeiden de mensen in de tijd, ik heb man gedaan. ingedaan. Mijn hoolie, dus mijn kolen ingeslagen. Maar het betekent ook figuurlijk iets in doen. Ik heb me ding gedaan, of doe ga dat in. dus geloof je dat? Ik kan, het, kan dat moeilijk indoen, in doen, zeggen ze als. Ik kan dat maar moeilijk dus geloven. Ja, en. Uh, tot besluit nog een wending die Herman heeft uh, opgegeven uh, legt er nou een keer tegen of begon er ons een keer tegen te ja dat vinden wij uh, niet terug in de algemene taal uh, het is ook moeilijk omdat het in feite gaat om er tegen aan uh, liggen er tegenaan gaan liggen uh, dat letterlijk dus betekent als men ergens tegenaan ligt kan men, uh, kan men iets omver duwen dus vandaar in, in figuurlijke zin hij heeft hem tegengeleid dus hij heeft uh, inspanning geleverd hij heeft wat gedaan om het te bereiken dus hij heeft iets omver gekregen bijvoorbeeld waar hij tegenaan is gaan liggen dus met, uh, bij uitbreiding hij heeft het gerealiseerd hij heeft er zich voor Ingezet. En dan eh, nog even terugblikken naar onze tekeningetjes in de Goeiedag Assen dialectofoon, waar we onder nummer 15 en 16 2 voorwerpen hebben laten afdrukken. Wij hadden dus ook graag onze, of jullie tenminste, reactie gehoord op die tekeningen. Hoe noemen wij eh, die voorwerpen die daar zijn afgebeeld onder nummer 15 en 16? Dat komen we straks toch even op terug misschien. Ondertussen kun je nou alles kijken in de Goede Assen op bladzijde 4, waar wij in onze column regelmatig en geregeld terugkomen met onze tekeningetjes.